Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dan net wel met het NOS Journaal.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 Een groep kiezers roept D66 en GroenLinks op om samen een nieuwe partij te vormen. Volgens de initiatiefnemers hebben de twee partijen meer overeenkomsten dan verschillen. D66 en GroenLinks zouden samen de basis kunnen vormen voor een sterke sociaal-liberale partij, zeggen ze. Volgens hen zijn de sociaal-liberalen nu verdeeld over te veel verschillende partijen. De initiatiefnemers hebben een website gelanceerd waar de oproep kan worden ondersteund. Het roze portret dat Andy Warhol schilderde van koningin Beatrix... heeft ruim 400.000 euro opgebracht. Het portret was te koop bij Veilinghuis Christie's in Amsterdam. De koper is de Triton Foundation, een Nederlandse stichting die topstukken verzamelt. Warhol maakte de beschilderde zeefdruk in 1985. Het werk maakt deel uit van een serie regerende Vorstinnen. Beatrix is afgebeeld tegen een roze achtergrond. Haar contouren zijn geaccentueerd met rode lijnen als een ware popprinses, zegt Christie's. Drie getuigen die belastende verklaringen hebben afgelegd over Transavia-piloot Julio Potsch blijven bij hun verklaring. De drie zeggen dat Potsch hun heeft gezegd dat hij betrokken was bij de dodenvluchten in Argentinië in de jaren 70. Ze zouden onder druk zijn gezet door medestanders van Potsch om hun verklaring te veranderen. In januari komt een delegatie van de Argentijnse Justitie naar Nederland om de getuigen te horen. Het weer, vanavond opklaringen. Het wordt vannacht min 5 tot min 9. Morgen overdag guur, veel wind en min 3. Morgenavond kan het weer sneeuwen en het blijft tot het weekend onder nul. Dit was het NOS Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We met nu in Zandvoortse Zaken.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 Ben ik hier uh, op, op de camping gestaan en uh, de hele week bij de spot geweest. Heerlijk wezen golfsurven. De eerste paar dagen was het heel slecht weer, maar mooi weer om ja. te golfsurven. Oh, dat dat, en daarna werd het heel mooi weer, maar slecht weer um, om te gaan golfsurven. Want toen was het ook vlakke zee, ja. maar heerlijk om te zonbaden. En Ik heb daar uh, mijn vriendin uh, Sandra ontmoet met de beide jongens, uh, hmm. Diederik en uh, Jurjaan.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 En de website, site, dat is uh, www.massagebijroza.nl Nou, dankjewel. Dan weten de mensen je wel te vinden natuurlijk.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 En dat, dat kon daar prima. Dan ging ik naar de mensen toe. Euh, en euh, dan was er twee of drie mensen. Een, een vader en een, een, een, een, een oma...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 Uh, je, je desinfectanten je hebt veel spullen nodig, he? veel spullen nodig. Ja, een krukje waar. waar je zelf op zit en een beensteun waar dus de mensen hun benen dus op leggen, zodat dus je dus goed ja. kunt werken dus je hebt je handen, ja. heb je bom bomvol eigenlijk ja, ja. nou, dan loop je hier door een klein straatje dan uh, doen de mensen open nou, die, de halletjes zijn allemaal klaar, klein anders dus je, heel, anders, heel anders dus je, ik, ik bonk overal tegen met met mijn koffers dat <laughs>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 Ja, natuurlijk. Dat, dat kan ook geregeld worden als, als de mensen dus, dus werken overdag. Dan kan ik ook s'avonds werken en er is gewoon heel veel te regelen. Als dat, dat ze zeggen van oh, goh, ik kan alleen maar op donderdagochtend of alleen maar op de vrijdagmiddag. Nou ja, Roos en ik kunnen heel veel, heel veel samen regelen. Dus dan, we kunnen gewoon heel, veel, heel flexibel zijn. Ja, ja, dat is wel prettig. Ja, ja.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 Ja, dus ja. dat zie je toch aan, Dat is gebonden aan waar ja. mensen op lopen misschien. Ja, ja. Die klompen, uh, ja, naars, klompen heel hard. Dat minder aan waarschijnlijk. Ja, nou ik heb hier nog bijna nee, mensen ik op ik klompen. Nee, ik heb hier nog nooit ontmoet. iemand op klompen. Behalve op die <laughs> kloks misschien Ja, je. inderdaad. Maar die zijn alweer uit een beetje gelukkig. Ik vond ze niet zo mooi. Maar ze <laughs> schijnen heel lekker te lopen hoorde ik altijd. Zijn dat echt ook goede schoenen bijvoorbeeld voor de, voor de mensen om op te lopen? Die kloks en klompen en zo? Voor de voeten zelf? Echt wel? Nou, ik vind eigenlijk altijd van... De mensen moeten gewoon...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 You make me feel. You know, you make me feel so real. I love you more than sex appeal. Cause you're that girl. That that That girl. That that That that girl. That that That that girl. That to that That that girl. That that that that that that that that that that that that girl. that that that that We'll just tell it.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 En uh, eelpitjes, uh, uh, likdorentjes, uh, de nagelwal en de nagelriem lekker schoonmaken. En uh, ja, dat, dat duurt ongeveer drie kwartier. Ben ik wel meestal mee bezig. Oh, dat is best wel lang. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik kan wel zien dat ik er nooit ben geweest. <laughs> nou, bij wel deze nodig ja, je uit. Ja, bij ja, deze nodig je uit. En mijn tarief is 35 euro. Oh ja, dat is handig om te weten. Ja.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 One foot. think about it. Say